niet. En de twee andere meesters ook niet, nee. Nog in de rechtszaal, hè? Ja, dank u. kan door Flywheel, juist er een flywheel. Welke flywheel wilt u spreken? Nee, die is nog in de rechtszaal. Gewacht hem zo, ja. Fijn. Goedemorgen, meneer Flywheel. Hoezo goed? Bel onmiddellijk, president Hoever, Miss Dimpel. Er hangt op het politiebureau een foto van me. Nou, zo slecht heb ik nog nooit op een foto gestaan. Zo ontzettend onbetrouwbaar, zeg. Leek mijn vader wel. Ja, misschien was het ook wel een foto van mijn vader, hoor. Nee, laat de president maar zitten. Informeer liever even op het politiebureau... ...of er een beloning is uitgeloofd. Als u dan inmiddels deze brieven even tekent... Tekenen? Niet nu, absoluut niet. Ik heb net een hele zware rechtszaak achter de rug. Oh jee. Wat was de aanklacht? Verstoring van de openbare orde. Maar ik denk dat de rechter me wel vrij zal spreken, hoor. En terecht. <lacht> Zij sloeg het eerst. Maar meneer Flywheel, heeft u een vrouw geslagen? Nou, ze was net zo groot als ik, hoor. Misschien nog wel kleiner. Ja, trouwens, als ik mezelf zo af en toe niet eens liet arresteren... dan zouden we hier op kantoor nooit een proces kunnen voeren... Is er nog voor me gebeld? Ja, door de schuldeisers. Oh. Uh, ze zeggen dat ze het zat zijn om steeds maar weer te moeten bellen. Dat het ja. zo echt niet langer door kan gaan. En dat er iets moet gebeuren. Goed, er zal er ook iets gebeuren. We trekken de telefoon eruit. Komt voor elkaar. U bent een prima secretaresse, Miss Dimpel. U krijgt met onmiddellijke ingang 10 dollar opslag. Goh, dank u wel. Niks te danken hoor, kind. En wat zou je ervan zeggen als je mij die 10 dollar even voorschoot? Hè? Tot aan het eind van de maand. Maar meneer Flywheel, ik heb al geen maanden meer geld van u gekregen. Geen stuiver. Ik zit helemaal aan de grond. Nou, dan had u die inmiddels wel eens behoorlijk kunnen dweilen, zeg? Mooie secretaresse. Wanneer heeft u eigenlijk voor het laatste ramen gezemt hier? En kijk eens naar mijn broek. Ziet u een vouw? Dan ja, zie ik hem. Maar luister nou eens. Nee, nee, nee, nee, genoeg gepraat. Waar blijven die 10 dollar? Want ik heb geen rode cent. Ja, wie heeft het hier over een cent? Als ik een cent wil, kan ik net zo goed het spaarvarken van een zoontje plunderen. Als ik een zoontje had. Luister, ik trek me nu terug in mijn kamer tot u die 10 dollar gevonden hebt. En als er gebeld wordt, dan laat u rustig bellen. Want het kan toch alleen maar iemand zijn die verkeerd verbonden is. Want de telefoon ligt eruit. Binnen. Dag. Ik ben de Naarwel Rabelli. Kan ik de baas misschien even spreken? Meneer Flywheel is momenteel erg bezet, maar als u nou uw kaartje achterlaat... Dat is een beetje moeilijk, want het is een retourtje. Ja, ziet u... Waarover wilt u de heer Flywheel eigenlijk spreken? Over een scheiding. Ja, ik zei het u al, hè. Hij heeft het enorm druk. Uh, weet u wat? Ik vul dit formulier vast even in, hè. Dan scheelt hem dat dadelijk tijd. Eens kijken. Um, scheiding, zei u, hè. Zijn daar kinderen bij betrokken? Ja, zes. Oh, misschien wel zeven, ik weet het niet zo precies. Wacht even, er is een Tony, een Jossie, een Pasquale, een Angelino. Verder een Sjaak. Nee, geen Sjaak, Sjaak is van de buren. Ja, gaan ze maar steeds door elkaar. Hè. En, oh ja, dan is er natuurlijk nog de baby. Oh, de baby, een jongen of een meisje? Weet ik niet, dat kan al niet praten. Hè. En... Hoe lang bent u al getrouwd? Getrouwd, ik ben helemaal niet getrouwd. Mijn broer die is getrouwd. Oh, juist, uw broer is Nee, helemaal spreken. niet. Nee, die speelt te gek op zijn vrouw. Hij heeft me laatst ook verteld hoe gelukkig hij met haar is. Nee, alleen volgens mij is ze zo gek als een bos uien. Oh, dus u bedoelt dat hij moet scheiden... ...enkel omdat u zijn vrouw niet aardig vindt? Wel, nee. U begrijpt er niks van. Ik vind die vrouw best aardig. Heel aardig zelfs. Maar ze kan niet koken. En daar klaagt uw broer over? Nee, hij niet. Hij is niet te breien. Hij eet altijd buiten de deur. Nou, dan doet u dat toch ook? Dan kan ik niet betalen. Ik ben werkeloos. Waarom zoekt u dan geen werk? Wilt u eigenlijk wel een baantje? Oké, okay, vergeet die scheiding. Ik neem het baantje wel. Sorry, dan moet ik toch eerst even overleggen, hoor, met meneer Flywheel. Waar kan ik u dan het beste contacten? Oh jee. Ja, ik kan nergens tegen kietelen. Ik bedoel, waar kan ik u dan vinden? Oh, maar u bent me nog niet kwijt. Nee, dat gevoel begon ik ook al te krijgen. Uh, wacht u maar even, hè. Dan probeer ik intussen of het meneer Flywheel mag storen. Meneer Flywheel. En hebt u die 10 dollar? Nee, maar er is een meneer die graag met u over een baantje zou willen spreken. Goed, ik neem die baan als u maar weet dat ik niet voor een hongerlootje ga werken. Oh, u begrijpt het verkeerd. Hij wil hier werken. Oh, wacht even. Hij wil een baan. Prima. Denk dat ik wel werk voor hem heb. Maar ik zoek geen werk. Ik zoek een baan. Ook goed. Referenties? Oh, dat zit vast door. Laat die referenties maar. Ik vertrouw wel op uw eerlijke gezicht. Nou, en uw gezicht staat mij ook wel aan. Hoewel, het is eigenlijk geen gezicht. U doet me denken aan oude bekenden van me, Ravelli. Ik heet Ravelli. Wordt bij ons thuis veel gegeten. Dat is ravioli. Ja hoor, als je denkt toch niet dat ik die hele Italiaanse kolonie ken. Alleen dus die Ravelli, Emmanuel Ravelli. En daar lijkt u op. Bent u misschien zijn broer? Ik ben Emmanuel Ravelli. U bent Emmanuel Ravelli. Ik ben Emmanuel Ravelli. Ja, in dat geval moet u natuurlijk wel op hem lijken, hè. Maar verbluffend, hoor, als twee druppels water. Moeten we het niet eens over geld hebben? Precies, daar moeten we het niet eens over hebben. Dus als u er niet over begint, dan zal ik het ook niet aanroeren. Ja, maar dan wil ik wel een salarisverhoging. Goed, ik doe een voorstel. U krijgt zes dollar per week... ...en dan mag u een lunchpakket van huis meenemen. Ja, begrijp ik het dan goed? Ho, ho, wacht even. Ik ben bereid nog ietsje verder te gaan. U krijgt zes dollar per week... ...en dan mag u mijn lunchpakket ook van huis meenemen. Ja, maar zes dollar per week, zes... ...dat is toch niet meer dan een fooi? Nou, begrijpen we, Kamerwaarde. Als we daar alle twee onze mond over houden bij de fiscus... ...dan betaal ik geen sociale lasten... ...en u geen belasting. Nou? Wanneer kan ik beginnen? Zeven even zien. Het is bijna één uur. Nou, als u nou begint, dan kunt u gelijk uw lunchpauze opnemen... En dan verwacht ik u om twee uur terug met de lunchpakketten. Neem voor mij maar een hamburger mee. Ik ben, ik ben bang dat ik dat niet haal. En waarom niet? Hamburg, dan moet ik eerst een paspoort zien te krijgen daarna... Weet ik... u wat u kunt krijgen? Een dubbele longontsteking. Wat moet ik als alleenstaande vrijgezel en met een dubbele? <lacht> dat het om loon gaat, bent u wat minder guld. Zorg er eerst maar eens dat u in onze firma uw partijtje mee kunt blazen. Dat treft. Ik ben al vijftien jaar muzikant. Kijk aan. En wat betaalde dat dan? Als ik speel, meestal zo'n 10 dollar per uur. En als u niet speelt? 12 dollar per uur. Dan klinkt gelijk al een stuk beter. En voor repetities heb ik een speciale prijs, 15 dollar per uur. En wat betaalt het dan als u niet repeteert? Dat is voor niemand op te brengen. Kijk, als ik niet repeteer, dan speel ik dus niet. En als ik niet speel, ben ik duurder. Ergo, hoe minder ik repeteer, hoe meer geld ik maak. Dat zou het eigenlijk moeten kosten als ik u vroeg hier de pleiterik te maken? Dat ligt eraan, of die erg stuk is of niet. Ik geloof dat ik u maar beter op de loonlijst kan houden. Ja, gelijk dat frustratie dan maar even bijwerken. Gisteren ben ik niet geweest, dat kostte dus 15 dollar. Vandaag ben ik gekomen. Dat betekent dus dat ik 20 dollar van u krijg. Morgen ga ik, dat is dan. Met geen goud te betalen. Dan nou zeg, laten we ophouden ruzie te maken over het slijk der aarde. Huh? Luister, ik heb u 10 dollar per week geboden. Ik verhoog mijn aanbod nog één keer met 1 dollar. 9, 9 2, 8, 8, 3, 7, 4, bingo. Kaart aan het zien. Ja, verdraaid. Alle cijfertjes afgekruist. Meneer Avelli, van harte gefeliciteerd. U hebt de hoofdprijs gewonnen. En wat mag het dan wel zijn? Voortaan wordt u door mij Ik voel het meteen bij het staan. Dit is mijn geluksdag. En de mijne. Vanaf het moment. Dat u hier binnen kwam. Maakt u dat gelukkig? Nee, maar het idee dat u ooit weer eens weggaat. Wat een geluk. Advocatenkantoor Flywheel, en Flywheel. Oh, hallo, Karel. Kun je straks nog even terugbellen? Komt net iemand binnen. doei. Eh, doei. Mijn naam is Edgar T. Jones. Ik zou graag meneer Flywheel even gesproken hebben. Dat kan. Hij zit in die kamer achter zijn bureau. Loopt u mij gewoon door. Fijn, dank u wel. Uh, ja, neemt u me niet kwalijk, meneer Flywheel. Maar ik hoor van een vriend dat u een bijzonder bekwaam advocaat bent. Oh ja? En nu maar denken dat u een vriend hebt. <laughs> maar goed, als u zo. Gaat u zitten, meneer... Uh... Jones. Edgar T. Jones. In een beetje serie heten ze Burgerack. Of van bergen heen naar Gouwen. Maar in mijn programma heten ze Jones. Rood u sigaren, meneer Jones? Nou, bijzonder graag. Laten we er dan maar eentje opsteken. U heeft ze toch wel bij u, mag ik hopen. <tie> nou, om u de waarheid te zeggen nee. Nou, laat ze dan even halen, kerel. Hier op de hoeken is een uitstekende tabakzaak. Als u mijn tien dollar geeft, loop ik zelf een leven. Oh, nee, dat kan ik toch niet toestaan, meneer Flywheel. Hoezo, vertrouwt u me niet? Ja, maar meneer Flywheel, ik ben bij u gekomen om met u te praten, ziet u. Mijn vrouw, mijn vrouw bezorgt me de grootst mogelijke problemen. Oh, de mijne ook, maar weet u, iedere keer als ze ze komt bezorgen... doe ik gewoon of ik niet thuis ben. Ja, laat ik hem bellen, moet u ook doen. En als u nog eens een goede raad nodig hebt, dan kunt u gerust langskomen, hoor. Maar dan wel graag met sigaren op zak. Oh, meneer Flywheel, ik heb dringend uw juridisch advies nodig. Luistert u nou alsjeblieft nog even naar mij. Het is als volgt. Mijn vrouw heeft twee minnaars. Ach, mijn beste meneer Jones. Die mop die heeft minstens zo'n baard. Je kan geen café binnenkomen of je hoort hem. Daar da da ben ik een veel leukere. Luister... Er waren eens twee handelsreizigers, en een Piet... Nee, meneer Vlaaiwiel, alsjeblieft, nou, geef mama. Leuken. Ik ben naar u toegekomen met een serieus probleem. Oh, ja, maar dat verandert de zaak. Waarom hebt u haar dan niet gelijk mee naar binnen genomen? U begrijpt mij nog steeds maar niet. Ik zoek bewijzen. Oh, tegen mijn vrouw. Oh. Het juiste recept om haar voor de rechter aan te kunnen pakken. Je zegt het dan met één man, recept. Nou, eens even kijken, het grote boek, hè. Wat we dan zo wel in huis moeten halen. <laughs> ah ja, zeg... Hier zouden we wat aan kunnen hebben. Hete bliksem. Maar meneer blijven. dat is een kookboek. Nou hè, 800 bladzijden met kleurenfoto's. Maar ik wil geen gerecht. Ik bedoel, ik wil voor het gerecht mijn vrouw onthuwelijk dat op een dood spoor zit. Natuurlijk! Het spoorboekje! Heb ik ook? Gaan we de spoorwegen aanklagen? Heb ik ook veel meer geld dan uw vrouw? komen waarschijnlijk ook niet in aanmerking voor alimentatie. Meneer Flaibien, ja? ik ben aan het einde van mijn latijn. Ik ben naar uw bureau gestapt omdat ik me heb laten overreden door... Kijk, door kijk, kijk, kijk, nou begint het op een echte rechtszaak te lijken. Ik noteer, door welke trein bent u overreden? Ik ben het spoorpijster. Juist, bijster. Heel verdacht plaatsje. Heeft u nog enig idee waar het ligt? Ik weet het niet meer. Ja, als u ook alles soep maakt... Geen wonder dat u problemen met uw vrouw hebt. En we waren zo gelukkig samen. Het is allemaal begonnen met de overgang. Belaakt of automatisch. Dat kan heel belangrijk zijn in zo'n proces. Ik zit hier gewoon met mijn tijd te verdoen. En wie weet wat mijn vrouw inmiddels allemaal uitvrijdt. Zie je nou wel, het komt altijd weer op het kookboek neer. Maar als u dat nou echt wil weten, dan laten we haar toch een poosje schaduwen. Daar kwam ik voor. Oh, als u dat voor me zou willen doen, meneer Flywheel... Niet ik, maar ik heb wel de juiste man voor u. Mijn nieuwe assistent, Emmanuel Ravelli. Is die wel geschikt voor dat werk? Geschikt? Getikt is die. Hij ziet eruit als een ei. Hij, hij praat als een ei. Maar uh, laat u dat alsjeblieft niet op een twaalfspoor brengen, meneer Jones. Want deze man is werkelijk een ei. U en Ravelli hebben heel veel gemeen. Nou, ik ben blij dat het dan uiteindelijk toch nog allemaal goed komt... Er zijn natuurlijk nog wel een paar dingetjes die u moet weten, oh ja. meneer Flywheel. Bijvoorbeeld dat ik mijn vrouw toen tijd in het geheim getrouwd heb. In het geheim? U bedoelt dat u haar daar niks van verteld hebt? Het <lacht> ja, is geen wonder, zegt dat die met andere mannen omgaat. Ik wil dat de scheiding er zo vlug mogelijk doorkomt. Geeft u die meneer Ravelli van uw opdracht mijn vrouw flink op de huid te gaan zetten. Laten we wel de juiste volgorde aanhouden, meneer Jones. Eerst moet ze gescheiden zijn... En dan kunnen we dus noods allemaal op de huid gaan zitten. Ik snap van uw hele aanpak geen s'nachts, meneer Fleiwieler. Maar ik leg de zaak nu geheel en al in uw handen. Opereert u maar zoals u goed heeft. Meent u dat nou? God, dat vind ik nou eens leuk. Even mijn agenda nakijken. Ja, dan verwijder ik aanstaande maandag om negen uur u al mandelen. Huh? Dinsdag haal ik uw vrouw bij u weg... en dat Ja, ogenblikje, Flywheel. Voor u nog altijd dokter, Flywheel. Ja? Steek uw tong nog eens even uit. Juist, en komt u dan aanstaande maandag terug. Zou u nou niet liever uw assistent binnenroepen? Ik moet mijn vrouw toch nog beschrijven en zo. Ja, als u er zo over denkt, dan moet u het ook zelf maar weten. Ravelli? Ravelli? Miss Dimpel, wilt u meneer Ravelli even wakker maken? Miss Dimpel? Ach, meneer Jones, zou u even naar hiernaast willen lopen? Miss Dimple wakker maken en de wekker op negen uur zetten? Hier ben ik baas. Wie heeft Ravelli geroepen? Uh, luister eens, mijn beste. Ik wil niet dat jij tijdens de diensttijd hier op je lauweren gaat liggen rusten. Ik ook liever niet. Waarom koop je geen bed voor me? Ravelli, ik wil dat je meneer Jones ontmoet. Oké, okay, waar kan ik hem vinden? Ik ben ontzettend blij kennis met u te kunnen maken, meneer Ravelli. Geen idee waar die man het over heeft. Hij bedoelt te zeggen dat hij blij is je te ontmoeten. Hij is dus waarschijnlijk niet goed snik. Meneer Ravelli, ik vertelde net aan meneer Flywheel hier dat, hoezeer ik dat ook betreur hoor, mijn vrouw. Waarschijnlijk toch niet diegene is waarvoor ik haar hield. Ze legt het aan met andere mannen. Lieve help zeg. En denkt u dat ik haar type ben? Zou ik gaan liggen? Nou merk het al, jullie twee hebben nog een hoop dingen met elkaar te bepraten, hè? Dat komt goed uit, want ik heb over een paar minuten een belangrijke vergadering. In het café hier, aan de overkant. Café? Als ik niet beter wist, dan zou ik denken dat u mijn zaken nauwelijks serieus neemt, meneer Flywheel. Huh? Midden in onze bespreking staat u op om naar een café te gaan. Ja, ja, wat moet ik anders? Ik heb hier geen behoorlijke tafel, dus waar moet ik dan biljarten? Tot ziens, heer, en veel succes. Goed, meneer Ravent, u gaat mijn vrouw schaduwen. Laat ik dus beginnen met haar te beschrijven. Ze is niet al te groot en niet al te blond. Wacht even, ik heb hier een foto van haar, alstublieft. Oh, ziet er goed uit, zeg. Oké, okay, neem een dozijn. Maar, ik verkoop ze niet. Bedoelt u dat ik ze voor niks schrijf? Natuurlijk. Oh, dan heb ik twee dozijn. Ja, maar één foto moet voor dit moment toch wel voldoende zijn, zou ik zo denken. Luister, meneer Ravelli. Jawel. Er is één man waar mijn vrouw in het bijzonder opgesteld is. Ik verwacht van u dat u ontdekt wie die kerel is. Denkt u dat u dat aan kunt? Fluitje van een cent, meneer Jones. Weet u dat nou? Maar hoe pakt u zoiets dan aan? Kijk, ik begin... Met me te Vervolgens koop ik van uw geld een speurhond. En dan ga ik naar uw huis. Aha. Ik bel aan. Aha. En dan vraag ik de naam van die man aan uw vrouw. Advocatenkantoor Flywheel, en Flywheel... Nee, meneer Flywill is er nog niet. Maar hij kan zo binnenkomen. Oh, oh, oh, u bent het, meneer Jones. Ik had de stem niet herkend. Ja, meneer Raffelli is nog steeds uw vrouw in het schaduwen, hoor. Nee, nog niet zo lang. Week of twee pas. We verwachten hem morgen op kantoor terug. Ja, ja, want hij heeft laten weten dat hij iets belangrijks heeft ontdekt. Goed hoor. Ik zeg wel tegen meneer Flywill dat u even langs wilt komen. Tot straks. Meneer Flywheel. Oei, het is toch veel beter. Vlug, bel onmiddellijk McAllister, Slotmorton en Bruce en vraag naar meester Schwartz. Zeg hem dat ik inderdaad iets heb gevonden en dat hij al mijn onbetaalde rekeningen krijgt. Gaat hij dan uw schulden betalen? Ja, hij moest naar de rechtbank. Zijn toges in de stomerij. Zijn toges? Meervoud van toga. <tie> Heb ik hem de mijne geleend. Zij die vlijwiel, als ik ooit iets voor jou kan doen... Nou, dat kan dus, hè. Verder nog iets bijzonders, Miss Dimpel? Nee. Nieuwe klanten, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee niet zo nee. niemand. Geen klanten. Ik kan de zaak ook nooit eens aan u overlaten. Gisteren was ik op kantoor en wat zie je? Goeie zaken gedaan. Gisteren goede zaken gedaan? Niet dan. Het vloerkleed onder het bureau, verkocht... Oh ja, voor ik het vergeet, bel Ravelli op en zorg ervoor dat hij zich verslaapt. Maar hij heeft zelf al gebeld. Hij komt hier naartoe. Oh jee, dan ga ik maar weer biljachten. Wacht nou even, meneer Flywheel, want meneer Jones is ook onderweg hier naartoe. Hij wil met u over zijn scheiding praten. Dat is ook het enige waar de man over praten kan. Ik word er eens doodziek van die kerel. Maar u leeft toch van dit soort gevallen? Ja, en ik zou willen dat ik van andere gevallen leven kon. Bijvoorbeeld van ongevallen. Er komt er geloof ik net weer een binnen. Hoe gaat <lacht> het? Hoe gaat het met u, miss Dimpel? Morgen, meneer Flywheel, wat mijn scheiding betreft. Ja, hoor, daar gaan we weer. Nou, eens even naar me luisteren, Jones. Zou jij niet veel liever een kaartje... voor het jaarlijkse brandweerbal willen kopen? Ik heb er nog precies één. Eén van 10 dollar. En die mag jij voor 5 dollar van me hebben. Nou? Ja, maar dit is een kaartje van vorig jaar. Weet ik? Maar die show was veel beter dan die van dit jaar. Meneer Flywheel! Wanneer denkt u nou eindelijk eens iets aan mijn scheiding te gaan doen? Jij nou niet meteen weer van onderwerp veranderen, Jones. Wil je dat kaartje nou kopen of niet? U moet niet denken dat ik ongeduldig in te worden of ondankbaar. Maar uw assistent, meneer Raffelli, zou op zoek gaan naar bewijzen van ontrouw van mijn vrouw. Eh? Waar is meneer Raffelli? Hier nee, roept hierom Hier ben ik. Ah, meneer Raffelli. Ik zou graag willen weten of uw onderzoek resultaten heeft opgeleverd. U bent achter mijn vrouw aangegaan. Als een hondje heb ik achter haar aangelopen. Weet u nog dat u mij een foto van uw vrouw hebt gegeven? Ja. Toen ik die foto eenmaal had, ben ik direct aan de slag gegaan, op jacht zo gezegd, als een bloedhond die spoor geroken heeft. Dus toch, ik wist het de spoorwegen. Stilte alsjeblieft. ga door, ga door, Ravelli. En na één uur, hè? nee nog niet eens een uur, ja, misschien niet eens een half uur, ja, was ik de foto al kwijt, Verloor. Dat bedoel ik dus, Jones, en dat presteert zo'n man dan toch maar binnen het uur, Rafali. Wilt u daarmee zeggen dat u mijn vrouw niet geschaduwd heeft? Dan kent u me slecht. Nee, meneer. Ze is die dag niet uit de schaduw geweest. En? Vertel, man. Wat was het die dag? Zonsverduistering. <grijg> Ik heb uw huis geen moment en dood verloren. En is er nog iets uitgekomen? De bakker, de slager, de melkman, maar geen misjoot. Maar de rest van die twee weken dan? Rustig. Ik krijg het allemaal te horen. Wat ik net vertelde was op maandag. Op dinsdag ben ik naar het voetballen gegaan. Uw vrouw is er niet verschenen. Op woensdag is zij naar het voetballen gegaan, maar toen was ik er niet. Op donderdag was er een uitwedstrijd, dus zijn we geen tweeën naartoe gegaan. Vrijdag heeft het de hele dag geregend, dus toen werd er niet gevoetbald. En ben ik gaan vissen. Maar dat heeft toch allemaal niets met mijn vrouw te maken? Ah, pas op. Kijk, ik heb die dag weliswaar geen visje kunnen verschalken. Maar wel uw vrouw, beet. Mijn vrouw? Met een man? Zo aan de haak geslagen. Wie was het? Tot dan op, wie? Dat kan ik u helaas niet verklappen. Maar ik sta erop. Ik moet en zal de naam van die kerel horen. Dat kan ik toch niet doen, meneer Jones. Luister nou eens, Jones. Mijn assistent is een fatsoenlijke kerel. Die gooit toch niet zomaar de naam van de eerste, de beste heer te grappen. Ik vraag u het nog één keer, meneer heren. Wie was die man? Oké, okay, Ravelli. Als meneer er dan op staat, wie was die kerel? Goed. Als u mij dan dwingt de naam te noemen... Dan kunt u van mijn wat krijgen ook. Meneer Jones, de man met uw vrouw aan de waterkant... ...was mijn baas, de heer Flywheel. Wat? Mijn advocaat, die achter mijn rug... ...met mijn vrouw loopt, de jagen, Dat is een schandaal. Hoezo schandaal? Vindt u mij misschien niet goed genoeg voor die vrouw? Ik zoek onmiddellijk een ander advocaat. Nou, als u daarop staat, anders zoeken wij met genoeg een andere klant, hoor. Ik heb de eer u te groeten. Ravelli, dat was prima werk, jongen. Je hebt tot eind van het jaar prestatieverlof. En als je daarna ook wegblijft, betaal ik je een bonus. Dan heb ik nog maar één vraag, baas. Ga je gang, Maak, luister toch niet. Als ik nooit meer terug hoef te komen, heb ik het wel recht op een behoorlijke opslag, vind ik. Een flinke verhoging. Ravelli, daar wil ik niet klein in zijn. Krijg voor mijn part 44 graden koorts. <lacht> Dat was hem, de eerste aflevering uit het speciaal in 1932... voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Vuitton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. En het werd bewerkt door Chris van Hoeren. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van kwaaie zaken. Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, zijn diefjesmaat. Maria Lindes als Misdimpel, de secretaresse. En Bob van Tol als Edgar T. Jones, een cliënt. Technische realisatie Ton Prudon en Monique Stam, productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Müller. eindredactie Justine Pauw.